Het is tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij Nederlandse koeien en schapen is een nieuw virus ontdekt, het smallenberg virus Het werd vorige maand voor het eerst gevonden bij Runderen in het Duitse Smallenberg. Sinds 1 december zijn er in Nederland op twintig schapenbedrijven misvormde lammeren geboren die het virus blijken te hebben. Het RVM schat op basis van een eerste analyse dat dit virus weinig risico oplevert voor de volksgezondheid. Omdat nog niet bekend is hoe het virus zich verspreidt, kunnen er nog geen maatregelen tegen worden genomen.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 Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze plus weekendaanbieding. Feestol, 750 gram met echte anandelspijs voor maar 1,99. Plus geeft meer, verand weekend. En het weekend begint bij plus al op vrijdag. Mm, lekker, ik ben gek op een lekkere stol. NOS NOS NOS Langs de lijn met Menno Reemeijer. Goedenavond. Het, uh, ja, Ajax dat zakte af van de Champions League naar de Europa League. Dat was jammer natuurlijk, maar er was bij de loting vandaag niets van te merken... want uit de koken kwam Manchester United. Ik zie altijd kans hoor, en, uh, gewoon ook omdat we een positieve arrogantie hebben hoor, bij Ajax. Ja, voor wie dat nog niet wist. Nou, we nemen straks de hele loting door. We blikken ook trouwens vooruit op de twee mooie wedstrijden in de eredivisie dit weekend. Heerenveen, PSV en Feyenoord tegen Twente. Coach Adriaanse is trouwens lyrisch over één Feyenoorden. Voor mij is hij de verrassing in de hele eredivisie. Hij staat altijd goed. Hij loopt niet echt blind achter een man. Hij ziet het snel en hij handelt ook snel... en maakt het nooit moeilijker dan het G eigenlijk moet. Ja, Over wie gaat het dan? Dat hoort u straks. En zeiden De wereldkampioenschappen zijn op een enorme teleurstelling uitgelopen. Tenminste voor Lopke Berghout en Lisa Westerhof. We hadden vandaag uh, toppers nodig. Eentjes en tweetjes. En uh, het laten liggen. Het Ja. Eindelijk wist RKC weer eens te winnen. En dat deden ze in Doetinchem bij de Graafschap. Bas Stichler zag het aan. Bas, dat zag het in eerste instantie niet naar uit. Nee, want uh, na een half uur, of eigenlijk na een kwartier al... stond uh, de Graafschap met 1-0 voor. Het doelpunt van De Leeuw. En het eerste half uur was er voor de Graafschap ook niet zoveel aan de hand. Toen speelde RKC ondermaats. Maar na de gelijkmaker, die kwam na dik een half uur van Van Mosselveld. Toen ging het bij RKC lopen en raakte de Graafschap danig in de war... Na rust kwamen er nog goals van van Peppen, de mooiste van de avond trouwens, prachtige stijlvol aangenomen op de buitenkant van zijn rechter. Iedereen denkt hij gaat schieten met links, maar kapt zijn tegenstander uit naar zijn rechterbeen en schiet de bal van dichtbij in de verre hoek. Dat is een mooie goal. Mooie goals maken kan hij sowieso. Roda uit, weet u nog? Bal binnenkant paal, prachtig. En vlak voor tijd, toen de Graafschap alles of niets ging spelen, was er een counter van RKC en werd uiteindelijk de bal door Jansen invallen van de Graafschap ongelukkig in zijn eigen doel gelopen. Dat is trouwens al de derde eigen goal. Want de Graafschap in dit seizoen daarmee wordt het dus 1-3. En denk ik dat de Graafschap zich in de winter wel eens achter de oren moet gaan krabben wat ze nou eigenlijk willen. Want voetballend, thuis, de mindere zijn, veruit zelfs van RKC. Dan weet je dat je niet vaak de betere zal zijn als je puur voetballend wil proberen om zo'n wedstrijd in te gaan. Kortom. Stroop de mouwen maar op, dat wil het publiek hier ook graag. Gooi de beuken maar in en gaat desnoods met rozen naast Poupon in de spits spelen vanaf de eerste minuut. Misschien past dat wel beter dan wat de graadschap nu probeert. Het oogde ook allemaal zonder overtuiging. Het oogde ook allemaal zieloos. Het publiek schreeuwde ook wij willen bloed, zweet en tranen. Die hebben ze eigenlijk vanavond niet gekregen. En RKC kan hier dus bene na een moeilijk eerste half uur en een achterstand gewoon zonder al te veel moeite met 3-1 weglopen. Dat zegt genoeg. Uh, RKC, prima resultaat. Doet goede zaken. De graafschap zit echt dieper in de zorgen dan ze zelf denken. RKC kan heerlijk rustig kerstvieren, lijkt mij, Bas. Ja, heel goed. Ze hebben het verdiend. <laughs> Bas Stichler vanuit, uh, vanuit Doetinchem. En daar zal het treurnis zijn in de stad. Dan de loting voor de Europa cup toernooien Ajax staat in de Europa League voor een loodzware opgave. De Amsterdammers werden gekoppeld. Ik zei het al aan Manchester United. Nou, daar kon er nogal bij. Na de onvertuinlijke uitschakelijk in de Champions League zou je denken. En bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is een gevaarlijke aanval. Het is geen buitenspel. Op lopen en die wordt verzorgd door Calégon. En nu is het Briand die er 7-1 van maakt. Een grote avond voor Lyon. Een dramatische avond in Amsterdam. En het wordt hier waarschijnlijk 0-3-0. Nu zijn er ook alle laatste illusies begraven. 7-1 Nederlaag. Lyon door in de Champions League. Ajax zal verder moeten in de Europa League. Het is met dank aan een dramatische avond in de Champions League dat Ajax vandaag nauwlettend de balletjes in de gaten houdt voor de loting van de Europa League. Let me start by offering our congratulations to all the 32 clubs that will be going into the draw for the knockout phase of the UEFA Europa League. Maar eerst is de aandacht gericht op de echte ballen. Tijdens een training die wordt afgewerkt op een wel heel bijzondere locatie, want ja, u hoort het. ...van het Noordwesten uitkomen, er weer buien binnen. buien met kans op hagel Wordt 3 tot 7 graden. Nou, daar hebben ze wat op gevonden op sportcomplex De Toekomst. Een grote, opblaasbare tent. En daarbinnen ligt een kunstgrasveld. Oké, okay, het echoot behoorlijk. En de instructies van Frank de Boer die komen wel drie keer aan. Maar verder is het uh, lekker trainen, hè Frank, voor het eerst in deze tent? Ja, het was voor het eerst een aparte gewaarwording, Vooral akoestisch... Uh... Maar de, de, qua omstandigheden leken het natuurlijk veel op de arena. Dus uh, geen last van weersomstandigheden. Een fantastische uitkomst om de, daar even te trainen, want het, veld, het trainingsveld ja, kreeg al zwaar te verduren. En vandaag zeg maar, vannacht heeft het alleen maar geregend. En als je nog een knap veld wil overhouden voor uh, de komende half jaar, ja, dan uh, is het best om vandaag op kunsters te trainen en het liefst binnen. En dat hebben we gedaan. En als de training er dan op zit, verplaatst de aandacht zich weer naar de andere ballen. Ajax. En Ajax komt nu aan de beurt. Amsterdam. Ja, nou. Die van de loting in Lyon. Manchester United. Het is toch niet te geloven. Manchester United, Manchester United tegen Ajax. Manchester. Jezus. Oh, oh, oh. Dat is de reactie van de journalisten in de persruimte. Waar vervolgens Frank de Boer zijn eerste reactie komt geven op Manchester United. Een affiche dat uh, eigenlijk in de Champions League niet had meer hè? Nee, zeker niet. Uh, voor ons zeker niet natuurlijk. Misschien voor uh, als je aan de uh, Manchester uh, kant zit, misschien, uh, misschien wel. Maar. Dus uh, ik vind het een fantastische loting uh, voor ons, wat ik al zei. Het is een echte Champions League loting. Ik had misschien liever tegen Apel al uh, gespeeld natuurlijk, wat uh, Lyon heeft geloot.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 alle ingrediënten om een leuke wedstrijd van te maken. En je zegt, belangrijk voor je ploeg, hè? voor de ervaring. Dat soort wedstrijden spelen komt niet zo vaak voor natuurlijk. Nee, vooral tegen zulke topclubs niet. Dus, uh...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 De eerste wedstrijd in de arena en vervolgens naar dat prachtige Old Trafford vliegen. Ajax, een zware maar een mooie loting. AZ, eh, wat moeten we daarover zeggen? Dat loten Anderlecht. Eh, en wie daar alles over kan zeggen is natuurlijk de coach van AZ. Gert-Jan van Beek, goedenavond. Hallo. Ja, maar even teruggrijpend op het vorige. Eh, dat is ook mooi, hè, Manchester United. Ja, maar... Uh... Als jij kijkt naar de 200 poeder die er nog in zaten, dan kunnen we niet meer spreken over, over een, uh, een makkelijke tegenstander. Nee. Dus uh, in die zin uh, is elke loting... Uh, staat wel uh, financieel uh, aantrekkelijk. Ja, uh, goede ervaring voor, Frank, uh, voor, de, voor de ploeg, zegt Frank de Boer. Uh, uh, uh, ja, snap ik alles van. Hoe is dat met AZ tegen, tegen Anderlecht? Hoe, hoe, hoe moeten we die inschatten? Nou... Uh. Uh, Adelleg uh, is ook ongeslagen, maar dan weliswaar uh, op basis van uh, allemaal winstpartijen. 18 punten is ja. heel overtuigend. Wij zijn ook ongeslagen, maar wij hebben maar één keer gewonnen. En, uh, en de overheid gelijk gespeeld. Uh, dus uh, uh, dat geeft ook wel aan dat uh, Adelleg toch een hele geduchte tegenstander er is. Niet bovenaan bovenaanstaand in, uh, in de Belgische competitie. En dat zal een, uh, een zware dobbel worden. Met, uh, met ons als, uh, als voordeel misschien wel dat we de eerste zijn thuis spelen. Ja, wat is dat voordeel dan? Nou, dan moet je wel een uitslag maken. Maar wij spelen overal algemeen thuis beter als uit. En uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan is het ook voor de, voor de return nog een, een, een, een echte wedstrijd. Uh, daar gaan we nu ieder van uit. Ja, uh, en, en uh, wat is de doelstelling? Uh, uh, ik neem aan een ronde verder komen, toch? Het is niet alleen maar voor, uh, voor de leukheid mee voetballen. Nee... Kijk, dit, dit, dit, dit is allemaal extra. We hebben we hadden uh, uh, als doelstelling de groepsvaar halen. Nou, die heb je, als je die hebt gehaald, dan heb je doelstelling gehaald. Ja. De ambitie was om te overwinteren, dat hebben we nu ook uh, waargemaakt. En uiteraard wil je dan proberen zo lang mogelijk uh, er, erin te blijven. En dan heb je een beetje een, een gunstige loting nodig. Want binnen die 200 ploegen die er zijn, is het best wel kerstverschil. Maar ja. nou, we hebben niet uh, de allerzwaarste tegenstander geloten. Dat lijkt me ook duidelijk. Hè, want de kampioen van, uh, van Engeland of, of Duitsland of, of Spanje uh, Italië. Ja. Dat is natuurlijk een ander kaliber. Maar heeft uh, wel uh, de laatste jaren, toonaangevende, al jaren eigenlijk. Met al Ajax en, en, en PSV hier in Nederland uh, zijn die toen al heel veel jaren lang. En, en die hebben nog een grote begroting, die hoger is hoger dan die van ons. Ja. Dus uh, nee, dat doet absoluut geen makkie. Nee, maar wel weer een mooie aansprekende naam ook. Ja, nee, maar wij hebben ook een, een vrij jonge ploeg. Ja. En, uh, en de, het wordt, voor, de, voor de jonge ploeg zit goed om dit soort bestrijden te spelen. En Het uh, leuke is ook voor de supporters dat het te bereizen is. Ja, het is weer uh, zo anders toe. aan het Oostblok, hè? Ja, dan was het naar doodblok. Dus in die zin is het, is het in alle opzichten wel een gunstige een, een gunstvergloting. Ja. Eh, dan een ander punt natuurlijk. Eh, we horen het ook een beetje terugkomen in het verhaal van Frank de Boer over Manchester United. Dat misschien wel een beetje dat, eh, dat, dat, dat Europese toernooi een beetje laat, laat gaan om, om zich te richten op de competitie. Jullie spelen ook nog eh, in drie competities. Wat, wat heeft nou prioriteit? Nou ja, de, de prioriteit ligt de wedstrijd van dat moment. En uh, uh, dat zit ook in, in de sporter, in de topsporter, die, die wil pre presteren. Ja. En, uh, en in, in, in, in topsport zit alleen maar uh, winst uh, of verlies. En, uh, en in die zin uh, is het in de knock fase beslissend of, jij, uh, of je doorgaat ja of nee. En uh, de competitie moet je daarbij uh, ook serieus nemen. Want uh, de doelstelling ook voor volgend jaar zal, zal weer naar alles lijken zijn. Uh, plaatsing voor de, de, de, de Europa League. Ja. Uh, nou, en dat, dat betekent dus dat je de, in Nederland bij de eerste vijf moet eindigen. Ja. Maar ook dat je Europa heel serieus neemt, je kunt het niet permitteren om als Manchester United te denken van nou, we richten ons maar op de eigen competitie. Nou, ik denk dat we daarin de afgelopen week wel genoeg voorbeeld hebben gezien van proeven die <laughs> dat verdachten te kunnen. Ja. En dan denk ik dat Manchester United dat het makkelijker kan als asset. Als maar uh, je ziet toch een behoorlijk uh, niveauverschil. Ja. Ja, het is maar de vraag in hoeverre je daar als kip zijn aan toegeven? Aan de andere kant uh, begrijp ik ook dat, dat zo'n wedstrijd tegen, tegen Garkov van de week... Uh, ook goed is voor de ziekenboeg, laat ik zo zeggen. Het trekt ook wel een wissel op de, op de, op de hele selectie. Nou, maar uit zo'n wedstrijd. Die, uh, kijk, dat is het, kijk, wij moesten natuurlijk in deze wedstrijd nog wel een, een resultaat halen. Ja. Om, om, ons, uh, uh, om ons absoluut niet te verliezen. En dat is een, in mei is de remedie bij ons het beste om te spelen om te winnen. Maar dat hebben we uh, tot, de, tot de 80 minuut gedaan. En daarna bleek dat we een gelijkspel genoeg zouden hebben. Dus toen werd het een, een, een beetje meer een gakenwedstrijd. Maar dat was pas de laatste 10, 15 minuten. Ja. Uh, en ja, in zo'n wedstrijd, wij op het scherf van de strijd, uh, daar willen we ook wel eens wat, wat kleine pijntjes en, en, en kleine bezuren ontstaan. Maar ik ja. heb wel het idee dat wij ook uh, zonder weer op volle oorstrijden naar C kunnen aanwijzen. Ja, en dan nog woensdag Ajax voor de Beker, hè? En daarna nog beker, ja. En dan rust? En dan rust, ja. Tien dagen. <laughs> Hoeveel? Ja, lekker. Tien dagen? Ja, dan beginnen we beginnen 3 januari weer met trainen. En, en, en nog naar het buitenland toe voor een trainingskamp, of blijven jullie lekker in Nederland? Nee, daarna gaan we even acclimatiseren in Nederland na de vakantie, de boel weer wat gang brengen. En dan zie ik het erop, dat is geloof ik de zevende, gaan ja. wij inderdaad natuurlijk een weekje om daar de accu weer helemaal uh, vol te tanken. En dan wacht uh, 21 of 22 januari, ik weet niet uit mijn hoofd, Ajax. Ja, Ja, ik ja, zei, toch? ja klopt. <laughs> Oké, okay. en, en daarna alweer heel snel Europa. Het blijft toch mooi of niet, het Europees voetbal? Ja, nou ja, het, het, het, het, het, vraagt, het vraagt een fysieke inspanning. Het vraagt uh, mentaal uh, behoorlijk wat van de jongens. Maar ik zei al, het is een uitstekende uh, leerschool en het is toch waar, waar je het als speler rond doet. Het zijn een hele uh, mooie uitdagingen en aparte wedstrijden. En, uh, en ik wil eerlijk zeggen de jongens, uh, die hoeven mij zeker... Dat ja. op een hele goede manier ondergaan en het ook heel plezierig vinden. Ja, wij overwinteren mee, uh, Gert-Jan, want zo eerlijk moeten we ook zijn natuurlijk. Jullie overwinteren wij ook. Ja, oké. Okay. <laughs> <Okay>. Hartstikke <leuk. laughs> Zeg, en, en, en mooie wedstrijden toegewenst daar. Dankjewel. Dankjewel. wel. He? Dan, heb, dan hebben we nog de loting van Twente in de Europa League. Uh, dat werd Steau Boekarest. Op dit moment de nummer 6 uit de Roemeense competitie. Als Twente die ronde doorkomt, dan wordt het echt leuk. Want daarna wacht mogelijk het Duitse Schalke Nouvier. de ploeg van uh, Huub Stevens en Klaasjan Huntelaar. Maar goed, eerst dus Steau. Een ploeg waar Adriaanse, Co-Adriaanse zich nog niet zo in heeft verdiept. Nee, want wat er zoveel mogelijkheden... dat doen we nu pas... Ik hoorde ook net pas dat uh, twee jaar geleden Twente ook uh, tegen Steau uh, heeft gespeeld. Maar waarschijnlijk een andere trainer, een heel andere selectie. We staan er heel anders voor, dus die gaan we uitgebreid uh, bekijken. Die moet je eerst nog zien te winnen. Hè? Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, maar het had natuurlijk veel zwaarder gekund. En dan uh, speel je waarschijnlijk tegen Pielsen of tegen Schalke, Tegen Stevens en Klaas-Jan Huntelaar? Ja, of tegen Pielsen. Want ik heb Pielsen gezien tegen Barcelona... In hun thuiswedstrijd, in het eerste kwartier, speelden zij Barcelona helemaal van de mat. Met heel goed voetbal, echt voetbal. Creëerden twee, drie kansen. Ik geloof dat ze maar één maakten of, of zelfs nul maakten. Maar in die fase hebben ze Barcelona van de mat gespeeld. En uh, ik, ik denk dat ze zeker niet kansloos zijn tegen Schalke. Ik kan mij voorstellen dat het bij supporters en misschien bij mij en collega's ook wel zo werkt... dat je denkt, god Schalke, dat is wel heel bijzonder tegen Stevens, tegen Huntelaar. Dat dat, we moeten doorkomen tegen dat Steauwa Boek. rest werkt het voor een trainer ook zo. Is het voor u extra mooi om tegen een Nederlander, een Oranje Speler te komen? Ik bedoel, Maakt dat nog iets los en maakt dat de wil om door te gaan nog groter? Nee. Nee, je, je moet gewoon per ronde bekijken. En uh, het is alleen een, uh, ja, een gegeven dat je in de, in de scouting alvast... Die andere twee ploegen uh, kan gaan uh, observeren. Maar het is niet een extra prikkel van... Uh, nou, als we winnen en, en Schalke komt door... Dan mogen we tegen Schalke en dat is dichtbij. En, dat, en Huub Stevens is daar trainer en Huntelaar. Dus daarom gaan we 5 of 10 procent meer geven. Nee, zo werkt dat niet co Adriaanse, de trainer van Twente. Dan hebben we nog PSV. Dat treft na de winterstop het Turkse Trapsonspoor. Um, in diezelfde Europa League. De Turken werden derde in hun Champions League groep. Met daarin ook Inter, CSKA Moskou en Lille. Trapsonspoor staat uh, momenteel tiende in de Turkse competitie. PSV-Ola Toijfone over Trapsonspoor. Leuke lodning. Uh, ik denk, als ik terug op de landing, wij krijgen een moeilijkere ploeg dan Trapsonspoor. Maar. Maar stil vind ik, als uh, lastige ploeg, uh, de uitwedstrijden is belangrijk. te komt thuis met uh, een met goede resultaat. Als team zijn, heb ik ze uh, ja, alleen wat flitsen gezien uh, op tv. En dat uh, was vooral in de poolwedstrijden. Maar ik ken, ik ken het uh, eerlijk gezegd niet zo heel erg goed. Ik weet alleen dat ze nu dit met de nationale competitie 10 uh, is staan. Dat ze... Uh, in de, in de Champions League, de derde zijn geëindigd, drie goals uh, voor en vijf tegen. Boven Lille, nou vorig jaar hebben wij uh, ja, Lille als tegenstander gehad. Nou ja, en die hebben we uitgeschakeld. Dus, uh, maar goed, ieder jaar wisselen teams weer van, uh, van, van spelers, dus misschien uh, is geen graadmeter. Uh, ja, ik denk dat wij daar wel een ja, ik ben wel content met de Loorting. Het is een ploeg die in de Champions League speelde... die daar eigenlijk niet thuis hoorde... omdat Veno uh, ja, daar eigenlijk zou spelen. Maar ja, omkoopschandaaltje. En uh, daar zat, stond trapsonspoor ineens. Ja. Dus is het een Europa League ploeg, zeg ik dan maar even. Ja, uh, ik denk wij niet uh, concentreren op dat natuurlijk. Uh, we moeten kijken op, op welke, club, welke club wij spelen nu tegen. En uh, dat is trapsonspoor. En nu moeten wij concentreren op, uh, ja, op scouten sporen, heb de beste, ja, beste scouting daar. Enig idee wat je kunt verwachten tegen die ploeg? Uh, grote steun op de tribune uh, in Turkije. Uh, ik vind het uh, een ja, beetje een relatieve ploeg, denk ik. Maar ja, ik wil niet zeggen te veel over, over dat ploeg. Heb je ze gezien in de Champions League? Ja, uh, niet, niet helemaal. <laughs> maar uh, omdat nou, Ik ben er wel een zepper en als die Champions League wedstrijden zijn... Dan ben ik altijd geneigd om, uh, zeg maar, ik, ik heb op mijn tv heb ik dan sport 1 en dan zie je vier of vijf wedstrijden, dan zie je alle wedstrijden. En meestal zie ik ze allemaal wel, maar uh, dan, uh, dan, dan, dan volg je het wel. Maar ja, een echt goed beeld heb ik eerlijk gezegd niet. Je wilt eigenlijk uitgaan van jezelf, dat wil je zeggen? Ja, wij is PSW en wij spelen tegen Trabzonspor en uh, ja, ik denk uh, wij is uh, beetje favoriet in, in deze wedstrijd. wij concentreren meer op, op onszelf. Zij Ola Toyfone. 16 februari dus die eerste speelronde Psv eerst dus uit naar Spoor. en 23 februari uh, is de return.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 Me, de la mañana. me gusta camelaar, me me me me me pas. ¿Qué voy a hacer? Je me me me me me me me me me me Mañana, no todo lo que solo brilla remedio. Chino e infalible. me kustas toe van uh, Manu. Ciao, en uh, als ik het goed zie, is dat al weer van tien jaar geleden, 2000. Uh, 2001, um, eens even kijken. We kunnen het hebben over uh, het zeilen, maar uh, Laten we eerst eens even nog het andere sportnieuws doen. Want we krijgen ook het bericht binnen dat het team van Esme Kamphuis... Uh, dit seizoen niet meer in actie zal komen. Volgens de Bond is dit in goed overleg met Kamphuis gegaan. Het is de bedoeling dat ze zich nu een jaar lang volledig, volledig op de training gaat richten... zodat ze volgend jaar de eerste stappen op weg naar de Spelen van 2014 kan zetten. Goed, um, dat wat betreft dat laatste bobslee nieuws... en dan uh, nog ander, ja, ook wel weer opmerkelijk nieuws. De Nederlandse handbalsers mogen namelijk nog hopen... op deelname aan de Olympische Spelen in Londen. Het lot van Oranje ligt daarbij wel in handen van Angola. Nou, hoe dat zit, weet bondscoach Henk Groenen. Goedenavond. Goedenavond. Nou, uh, we zijn heel benieuwd. Leg eens uit. Nou ja, het zit zo dat uh, de kwalificatie voor de Olympische Spelen nogal een gecompliceerd verhaal is geworden door het Olympisch kwalificatietoernooi, wat er ingelast is voor de Spelen in, Be in Beijing. En het is nu zo dat alle um, gekwalificeerde landen van de continenten ja. um, een plaats verdienen. Het Afrikaanse continent moet dat nog uitspelen, doen dat in uh, januari. En op het moment dat Angola Afrikaans kampioen wordt, betekent dat dat in de groep die zich plaatst voor het uh, Olympisch kwalificatietoernooi namelijk ja. voor de eerste acht, uh, ...een plek vrijkomt, die schuift door naar beneden. Dat betekent dat Montenegro daarin door zou schuiven. En op dat kwalificatie zijn ook twee extra plaatsen voor Europa uh, vrij. En daardoor zouden wij door de ranking die we vorig jaar op het EK gehaald hebben... Uh, ...doorschuiven naar een plek op het Olympisch kwalificatie toernooi. Zo, <lacht> ja, ja, dat, dat is, is mooi <lacht> Een strohalm noemen wij dat thuis. Maar tenminste, nee ja, laat ik het, nee, ja, ja, het anders zeggen. Want ik weet niet, hoe, hoe liggen de kansen van Angola in, uh, in Afrika? Nou ja, de afgelopen zeven jaar zijn ze kampioen geworden. Oh. Uh, weliswaar niet altijd even ruim. Vorig jaar dacht ik maar op één doelpunt. Ja. Het zal de finale wel worden tegen Tunesië. Dat is het meestal de laatste jaren geweest. Uh, dus dat wordt voor ons afwachten. Maar goed, dat is altijd op het moment dat je zelf de kans je niet pakt. Bij afhankelijk van wat anderen doen. Ja. En daar uh, moeten we dan op wachten. Ja, wist je dit van tevoren? Of, of hoor je ja, dat niet, vandaag? Niet, niet exact de constellatie, maar ja. we wisten vorig jaar al nadat we achtste waren geworden op het EK. Ja. Dat er een kans zou bestaan dat dit in werking zou gaan treden. Ja, dat je gaat kijken welke landen staan daar voor je, en wat is de kans dat die landen ook op een WK voor je staan. En dan, dan kun je al een beetje gaan rekenen dat dit eventueel aan de orde zou kunnen zijn. Nou, dat het ja. nu uh, dan uh, toetreft, is uh, op dit moment voor ons nog mooi. Ja. Dat we graag anders gezien natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. En, en dat is natuurlijk een hele rare situatie. Je bent afhankelijk van een toernooi wat in januari begint... terwijl je rekening ermee moet houden... dat je in mei zelf weer mee moet doen... aan een Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, maar goed, dat, dat op zich maakt dat... Uh, voor ons hele programma niet zoveel uit... omdat... Uh... De meiden die gaan nu allemaal weer terug naar hun clubs. Ze hebben hun programma's daar met de Europa Cup en competitie tot eind mei. En we hebben alleen in maart een week dat we samen zijn. En in de week aanlopend naar het Olympische kwalificatieternooi. Daar uh, zou niks in veranderd zijn of we nee. ons nou rechtstreeks of niet rechtstreeks geplaatst zouden hebben. Nee, nee maar goed, rechtstreeks via het WK was makkelijker geweest. Het ja, duidelijke, en dan wordt ook aangegeven dat je qua, qua niveau al, al verder bent dan dat je nu geconstateerd hebt op het WK. We hebben daar toch, denk ik, een aantal wedstrijden niet gespeeld uh, naar wat we uh, kunnen. En, uh, maar ja, goed, het mooie is dat we dan eventueel, als het goed gaat, ook een half jaar een, een nieuwe kans krijgen. Ja, ja. En, en wie weet, juist die extra wedstrijden zo vlak voor een Olympische Spelen uh, waartoe kan leiden. Ja, wie weet. We gaan het zien. Eerst maar even afwachten wat Angola doet. Ja, er wordt altijd iets gezegd over nadeel en voordeel en zo, hè? Ja, goed, die meneer staat wel genoeg ter discussie. Dus ja, het daar gaan over. we het zeker niet over hebben. We noemen ze namen niet eens. Goed, ze hebben, alles is op voorbereid. Het gaat gewoon, gewoon lukken. Doet Angola wat het moet doen, dan spelen jullie in mei lekker dat Olympische kwalificatietoernooi. Dat is de bedoeling. Ja. En dan is het echt de laatste kans op Olympische deelname. Daar zijn we het over eens, hè? Nou ja, wel voor Londen. <laughs> wel voor Londen. Oké. Okay. en groene succes ermee. En we zijn allemaal voor Angola in januari. Ja, mooie situatie. Ja, in Marokko wordt okay. het gespeeld. Misschien kunnen we er nog heen. <laughs> Dag Henk. Dank u wel. Tot ziens. Dag. Goed, dan gaan we uh, zeilen. Want er is nog een week aangaande in, in Perf. Maar er waren dikke tranen vandaag bij Lopke Berghout. Want haar missie met Lisa Westerhof die mislukte. Want, uh, ze moeten een derde wereldtitel, zou je haast denken, uit hun hoofd zetten. En dat allemaal in de aanloop ook weer naar die Olympische Spelen. Nou, het kwam allemaal hard aan bij Berghout. Ik wil uh, mijn kop onder een deken leggen en er niet meer onder vandaan komen. Maar wat is er aan de hand dan? Ja, we komen er gewoon niet in. We nemen te weinig initiatief, uh, komen er niet uit bij de start. Uh, komen we heel veel boten tegen waar we niet doorheen, tussendoor kijken. Naar wat er echt gebeurt. Ja, en dan uh, zit je er gewoon niet bij. En dan de laatste race krijg je ook nog een bak met stuurboord, stuurbord. Twee rondjes draaien, ja. En dan kan je, ja, kan je nog terugknokken naar een veel. Uh, ik denk dat we tussen de 10 en 20 waren of zo. Maar ja, dus uh, we hadden vandaag uh, toppers nodig. Eentjes en tweetjes. En het uh, laten liggen. Het is dus verkeken, ja. Kans voorbij, hè, op de medailles. Ja, zeker. Ja. Ik hoop dat we het land kwalificeren. <laughs> ja, je lacht erom. Maar inderdaad, de top 10 komt al in gevaar. Ja, het is niet anders. Als dat gebeurt in de boot en je voelt van... ja, verdorie, het greep tussen mijn vingers weg. Wat gebeurt er dan aan boord? Uh, ja, je probeert nog te knokken met z'n tweeën... En, uh, en samen te blijven varen, maar... het wordt ook akelig stil natuurlijk. Er valt ook niet heel veel uh, te doen dan... Uh, ja, dan weer uh, proberen in het ritme te komen en uh, ervoor te gaan. Maar ja, je weet ook hoe het zit, allebei. Je had hier echt je zin op gezet, hè? Zesde wereldtitel, goed voor getraind. Wat gaat dit met je doen dan? Dit, dit is wel een tik. Nou, op zich gelegen, gewoon voor dit evenement. Ik bedoel, ik denk dat we op zich op een hele goede manier bezig zijn met elkaar. En uh, dat we stappen aan het maken zijn die uh, er hier niet uitkomen. Uh, ook omdat, ja, doordat je elkaar heel erg probeert te helpen in communiceren met elkaar wat we zien. Um, hebben we gisteren middag samen ook over gehad. Raak je soms ook misschien wel een beetje je gevoel kwijt. Doordat je iets wil wat een ander niet tegen wil houden, maar wel um, ja, uh, uh, uh, uh, de controle een beetje wil pakken ergens. Um, je bent op zoek ergens naar. Ja, yeah. en. Hier hadden we gewoon echt uh, ja, de kanten nodig en de keuzes nodig. En we zijn gewoon niet voor keuzes gegaan. Er was veel te veel twijfel. Op zoek naar gevoel. Ja. ja. Wereldtitel was mooi geweest, maar er is nog een hoogtepunt dit seizoen. Ja, zeker. En uh, misschien is het ook wel goed om even in de schaduw uh, te komen... en gewoon uh, ja, te gaan knokken komend jaar. Dit is gewoon even een wijze teleurstelling... Uh, maar ja, ik weet zeker dat we er volgend jaar zijn. Zo. Ze kan wel mooi verliezen, Lopke Berghout. Uh, uh, totaal in tranen in gesprek met verslaggever Aild Kloosterboer. Uh, uh, ja, en, en overbodig te zeggen dat zij en Westhoff dus een flinke tik hebben gekregen daar in Australië. En dat is niet prettig in een uh, pre-Olympisch jaar. Ook coach Jacco Koop zoekt naar het uh, waarom. Ik bekijk het uiteraard van een afstand. Maar ik zie wel dat er uh, een strukkeldag was. En ze ging absoluut niet goed over de baan. En dat was eigenlijk vanaf het begin af aan. Wel wat verrassend, moet ik zeggen, omdat we gisteren zeer uitgebreid alles hebben doorgenomen van, hé, hey, wat moet er anders? En eigenlijk meteen bij de stad was het hetzelfde verhaal als eergisteren, dus dat is vervelend, dat is heel vervelend. En goed, op hetzelfde moment ga je eens even nadenken van, hé, hey, uh, wat is er aan de hand? Waarom varen ze niet de klapjes die ze normaal doen? En daar ben ik nog niet uit. Ik... Dus ook hier de vraag, wat is er aan de hand? Ja, ja, nou goed, dat, daar moet ik eens even rustig over nadenken. Over het algemeen weet ik redelijk snel wat er aan de hand is. En dat is nu een beetje pu een puzzel en dat komt er nog niet uit. En ik denk dat we, of ik denk ik weet het zeker dat we straks even om tafel gaan om eens even de dingen die ik in mijn hoofd heb, eens even met hun te ventileren. Normaal gesproken is. Uh... Het afmaken, het presteren ja. onder druk, ja, ja. dat is een kwaliteit van Lokke Berkhout. Ja. En nu gaat het, ja, het gaat ineens mis. Ja, het gaat zeker. Uh, was echt een, gewoon een slechte dag. En inderdaad, wat je zegt, normaal is het afmaken is, is een kwaliteit. En dat zal nog steeds een kwaliteit zijn, alleen uh, op dit moment niet. Nee. Ja, en, en gewoon na vandaag is het ook over, want je doet gewoon niet meer mee. Met een, uh, ik denk een 20 en een 30 of zo, uh, is het game over. Dit is wel even een tikkie. Uh, een tikkie. Uh, ja. ja, we zijn hier naartoe gekomen om medaille te winnen. En uh, het is op hetzelfde moment ook alweer interessant in het proces richting de Olympische Spelen... waarom we hier een tik krijgen. Waar wij normaal een tik geven. Dus dat is, uh, dat is voor mij de uitdaging om dat eruit te halen. Ja. Maar je had het liefst toch hier wereldkampioen willen worden? Juist om? Ja, om, om gewoon de rest ook niet de mogelijkheid te bieden om te weten wat winnen is... Uh, en ik geloof de heilig in. En tot nu toe is dat jarenlang goed gegaan. Met vele wereldkampioenschappen achter elkaar. Maar deze niet. Dus eh, iemand anders loopt er met de titel vandoor. En die pakt wel die ervaring. Er komt nog een prijs aan, hè, dit seizoen? Ja, dat is de hoofdprijs. Dat is de hoofdprijs. Tik om de oren kan ook zijn voordeel wel hebben. Maar dan moeten inderdaad wel eh, komen tot een antwoord. En ik denk wel een aantal dingen te hebben waarvan ik denk van... Hey, daar, eh, daar kan het zeker aan liggen, maar dat moeten we eerst zelf even bespreken.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 Run too fast Would you be thinking? There's no food like a no food in a new school. You just can't stop. I run too fast. Dus we hebben vanavond wat uh, muziek geleend van de buren. Van Radio 2 kwam Fly Too High van uh, Janice Ian. FC Twente moet voor de winterstop nog twee keer vol aan de bak. Volgende week de bekerwedstrijd tegen PSV. En zondag, eerst zondag, de uitwedstrijd bij Feyenoord. Op het eerste gezicht uh, lijken twee van zulke zware wedstrijden... aan het slot van het, uh, de eerste seizoen helft niet ideaal. Toch maakt Twente trainer Co-Adriaanse... die mogelijk oud-Feyenoord de Leroy ver moet missen... vanwege een uh, liesblessure, maakt Adriaanse zich niet druk. Kijk, je moet er toch uh, tegen spelen. En uh, ze komen nu dicht op elkaar... Dat kan ook weer een voordeel hebben als je zondag naar de Kuip gaat... en je niet heel gewen gewend bent om een topwedstrijd te, te spelen... waar eigenlijk heel veel op spel staat voor de competitie. En tegen PSV staat er weer heel wat op spel voor, voor de beker. Het moet gebeuren. Vijf punten achter AZ, de koploper. Wat zegt dat als dat vijf punten zou blijven bij de winterstop... met nog een tweede seizoen zelf voor de boeg? Vijf punten. Dat betekent dat je in één week één punt voor kan staan. Ja, als wij op zondag en vrijdag winnen, is 6 zes punten. En als wij op zondag en vrijdag verliezen, hebben ze nul punten. Dan staan we één punt voor. Toch kan ik me voorstellen dat u laatst wel tevreden was met Nederlaag gelijk spel. Van AZ, dat zijn toch bonussen die je incasseert, of niet? Nee, zo werkt het niet. Uh, als je niet wil degraderen in de Eredivisie, moet je 34 punten of meer halen. Wil je vroeger Europees spelen, moest je 55 punten of meer halen. En wil je kampioen worden, dan moet je in de regel moet je dik in de 70 punten halen. 72, 74, soms 78. Nou, dat is de finish. Nou, en dan kan je precies uitrekenen hoeveel punten je nog nodig hebt. Dus dan hoef je helemaal niet naar een concurrent te kijken. Het is momenteel AZ, PSV, FC Twente. Is dat ook volgens u voetbaltechnisch, als je zo kijkt wat er voorbij komt de afgelopen maanden... is dat ook de, de reële afspiegeling van de competitie? Niet helemaal, want uh, Heerenveen uh, komt eraan. ze spelen goed voetbal. Attractief. Aanvallend. Veel goals. Ze hebben natuurlijk wat mindere start gehad. Daarom staan ze niet bij de eerste vier. Maar uh, Feyenoord. Uh, spelen goed. Een paar mindere wedstrijden ertussen. Maar over het algemeen spelen ze ook goed voetbal. Nou, ze maken op mij toch wel een vrij stabiele indruk. Uh, omdat ze bijna altijd in dezelfde samenstelling spelen. Altijd dezelfde tactiek spelen. Thuis of uit. En uh, over het algemeen ook het spel kunnen maken. Ze kunnen nu ook vroeg druk zetten. Dat deden ze vorig jaar die jaren daar niet voor. Dus als je dat kan, dan, uh, dan kan je dominant spelen. En dat zijn allemaal kenmerken van een goede ploeg. Wie zijn de uitblinkers? De naam Klaas valt de laatste tijd uh, vaak. Nu zag ik afgelopen weekend uw oude collega Jan van Hals met zijn beroemde computer bij Studiosport zitten. Begin van de wedstrijd goed en daarna liet hij het lopen. Maar is hij wel een van de motoren van de ploeg? Voor mij is hij de verrassing in de hele eredivisie. Zijn positioneel inzicht, hij staat altijd goed. Zowel in bal, balbezit, in de opbouw, maar ook bij balverlies. Dat, dat hij altijd een goede plekje staat om in te grijpen. Hij loopt niet echt blind achter een man, verdedigt altijd positioneel. Hij ziet het snel, dus hij denkt snel. En hij handelt ook snel en maakt het nooit moeilijker dan het eigenlijk moet. Het is een hele goede, goed tussenstation, maar die ook vooral veel snelheid maakt. Omdat hij vaak in één keer doorspeelt. Ook goed doorsluit. Het is niet een speler die blijft hangen. Hij sluit ook heel goed door achter Bakal en El Amadi. Hele goede paas heeft hij ook. Goede opening. diagonaal naar rechts en naar links. Net zo makkelijk. En Hij is fysiek ook sterk. Kun je het kopiëren? Niet positioneel. Maar kun je zeggen dat jullie ook een Klaasie hebben? Wie is momenteel bij jullie de speler die er bovenuit steekt in de zin... die ontwikkelt zich stormachtig goed? Wie is jullie Klaasie? Dat uh, is Ola John. Maar een heel andere positie, linksbuiten. Heel stabiel speelt hij. Uh, zowel internationaal ter hele goede ploegen als Benfica... kan hij die bek ook uh, binnen door en buiten ompakken. Um, hij scoort, hij geeft assist. Uh, hij is altijd beschikbaar, dus geen blessures ook. Een hele stabiele jongen en creatief. En uh, pas 19 jaar. En... Uh, maar natuurlijk ook een prachtige positie, dat je uh, op de buitenspelerpositie uh, zo'n jonge speler hebt die nu al zo goed is. Nu hebben we het over twee goede, behoorlijk goede, hele goede spelers uit de Eredivisie, van Feyenoord en van Twente. Kun je zeggen dat die kampioensstrijd eigenlijk pas na de winterstop losbarst in die zin... Uh, grote spelers, goede spelers zullen misschien vertrekken, er komt iets of niemand terug... dat je dan pas kan gaan kijken, hoe liggen de kaarten, wie is er sterk, wie is er minder sterk... en dat je dan pas kunt zeggen, de kampioen komt eraan? Nou, dat is natuurlijk zeker zo. Uh, als een van die ploegen een hele goede bepalende speler kwijtraakt omdat die verkocht wordt. En je weet niks terug te kopen. Ja, op korte termijn ben je dan zeker zwakker. Zeg Adriaanse tegen Ragnar Niemeyer. Over die wedstrijd onder meer. Uh, natuurlijk tegen um, Feyenoord. En de wekenwedstrijd tegen PSV. Nou PSV dat wacht zondag weer. Een zware uitwedstrijd tegen Heerenveen. Fred Rutte weet nog niet of hij in Friesland kan beschikken. Over Orlando Engelaar en Wilfred Bouma. Want uh, uh, dat is allemaal onzeker. Heerenveen. Ook nog eens keer de ploeg in vorm en verliest al maanden niet meer. En dat leidde deze week dan ook weer tot uitdagende... laatste maar komen teksten richting Eindhoven vanuit Heerenveen. Ze vroeg Gerald Sibon vanuit Friesland zich op Twitter af... of uh, Titon misschien in het doel zou staan... omdat Isaacson wel eens te ver voor zijn goal staat. En daarmee refereerde Sibon weer aan zijn goal tegen RKC. Kortom, stoere praat daar vandaan. PSV aanvoerde Ola Toijfone en trainer Fred Rutte kunnen er niet meer zitten. Kijk, tuurlijk is dit, is dit een grote wedstrijd... En, uh, en, en, Ach, al die, uh, die speldenprikjes die, die er worden gegeven. Kijk, wij, wij gaan daar gewoon heen als, als PSV zijn. Er. En uh, ik moet zeggen, ik heb wel respect voor de tegenstander. Heel veel respect. Omdat namelijk, als je ziet, uh, naar hun prestaties de afgelopen uh, weken uh, Zo niet het hele jaar al. Uh, hoe lang zijn ze niet ongeslagen? Uh, scoren makkelijk. En uh, doen dat ook vaak vanuit, uh, vanuit de counter. En... Uh, zo kun je maar zien dat de counter soms ook... Ja, er is niks mis mee. Dat het ook geaccepteerd wordt. En uh, krijg je ook wel zo nu en dan krijg je ook goals tegen. Dat, dat is ook mijn ervaring. Plus, dat is ook nog wel eens een keer in, in, in de eindfase van een wedstrijd... Uh, hebben ze we ook nog wel eens een keer een wedstrijdje weggegeven. Dus al dat soort dingen die, die neem je dan nou mee uh, richting zondag. Ja, het is altijd mooi te, te spelen tegen Herenveen vind ik. Uh, in Friesland. Uh, altijd een uh, mooie sfeer op de tribune. En... Uh... Altijd, altijd lastige wedstrijden daar in Friesland. So. En uh, wij moeten concentreren op, uh, op maken een goede wedstrijd. En uh, ja, heel leuk. Zij zijn in vorm. En jullie hebben wat te bewijzen. Afstand te nemen van ze. Bijvoorbeeld om ze even terug te zetten op hun plekje. Nou, ik denk wij zijn ook in uh, redelijk goede vorm. En uh, ja, de vertrouwen is heel goed in de ploeg voor de moment. En uh, ja, groei in de ploeg. En uh, wij moeten concentratie op. ...op maken hele goede wedstrijden in, in, tegen Herenveen en, en dat is... Uh, ja, we gaan voor de drie punten natuurlijk. Dat lijkt me logisch, want jullie zijn topfavoriet voor uh, de titel. En toch zeggen ze in Friesland... ...laat die gasten maar komen, we lusten ze rauw. Ja, dat is altijd mooi dat, uh, dat Heerenveen zegt dat. En, uh, maar natuurlijk, als ze spelen tegen de topploegen... Dan, uh, ...dan wil je altijd winnen als uh, Heerenveen of, uh, of Groningen daar daarboven in, in Nederland Nederlands. So, ik vind dat een uh, goede commentaar. of, uh, of Wat vind je ervan dat ze, juist in Friesland... waar ze toch niet zo van uh, de uitdagende taal zijn... dat ze dat zo doen richting jullie? Moet je daarom lachen? Ah, maar... Vind je dat wel grappig? Ja, maar het wordt een beetje gevoed. Uh, kijk, dat dat zij zo, dat, maar dat kan ik me niet om maken. Waarom zijn zij juist nu zo goed, al een tijd zo goed... dat ze niet meer verliezen? Nou, dat, Ik denk dat het vooral te maken heeft. Hebben we hebben natuurlijk uh, heel langzaam... is dat team zich gaan vormen. En... Uh... Ja, speelde de laatste periodes uh, bijna alleen maar nog maar hetzelfde aftal. Dus da, dat, dan wordt het ook een, ook een geheel. De vele wisselingen zijn er niet meer. En dan zie je namelijk ook dat, uh, ondanks dat de Assjaide dan, dan, niet, dan niet aan dek is de afgelopen twee wedstrijden, of in ieder geval de wedstrijden daarvoor. En dan zie je gewoon dat, dat er gewoon een graamte staat. En dat raamte, dat functioneert gewoon heel erg goed. Dat, uh, dat kan je gewoon heel erg goed zien. En voor jullie is het belangrijk om ze even op afstand te zetten, nog net voor de winterstop. Nou ja, kijk, als je uh, deze wedstrijd, uh, kijk, die, die is misschien wel belangrijker als, als dat die gewoon normaal zou zijn, uh, willen we wel heel graag dat de, dat de afstand uh, zo blijft. Maar ook zeker ten opzichte van de nummer 1 van de nationale competitie. Want dan moet je denk ik uh, ja, niet al te veel afstand krijgen, want dan moet je dan alleen maar in gaan halen. En ja, dan, wordt het, dan wordt het een race. Ja, zei uh, PSV-coach Fred Rutte. Um, die wedstrijd dus uit bij Heerenveen. Het uh, is toch fijn als je die hele reis vanuit Heerenveen... terug naar Eindhoven terug kunt doen met een, uh, een overwinning. Iets soortgelijks. Uh, laten we meteen de stappen maken naar de eerste divisie. Had Sparta, dat moest helemaal naar Venam vanavond. Dat is een rotend vanuit, uh, vanuit Rotterdam. Andersom trouwens ook, hoor. Um, het won daar met 2-1. Dat is fijn als je zo uh, naar huis mag rijden. Michel Fonk, trainer van uh, Sparta. Goedenavond. Hallo. Uh, maar wat wij begrepen hebben is dat jullie nog uh, in de negentigste minuut met 1-0 achter stonden. Klopt dat? Ja, dat klopt. En, uh, en... We hadden eigenlijk de wedstrijd redelijk onder controle. We waren eigenlijk een betere ploeg, denk ik, aan de bal. En uh, ja, we, vergaten om, uh, we waren niet in staat om zeg maar, dat uit te drukken een doelpunt voor ons uh, de eerste grote gedeelte van de wedstrijd Tot ja. dat we achterkwamen. kwamen. Ja, en dan ga je af eigenlijk op, het, op een nederlaag. Ja, en ook nog uh, met een man minder, want ik uh, raakte weer een speler kwijt die uh, zijn tweede gele kaart krijgt. Uh, in mijn ogen uh, niet terecht, want het was gewoon een uh, duel een jongen laat gevallen. En krijgt daardoor de tweede gele kaart. En die is ook nog met tien man. Ja. Dus, uh, de laatste, uh, ik denk, 20, 20, ja. vijf minuten uh, doorkomen. En wat gebeurde er toen dan? Ja, je gaat uh, alles of niet spelen. Je probeert er uh, in ieder geval uh, iets ervan te maken. Je uh, probeert in ieder geval te gelijk te komen. Nou, dat valt dan pas in die 91ste minuut uit een vrije trap. Een, klutsbal, uh, of een uh, goede teruggekopte bal van Mark Maar op zijn broertje. En die, uh, die ramde hem van dichtbij binnen. En binnen een minuut uh, invallen, jo, Joey Godet, een prima actie in de zijlijn. En die, uh, die schiet hem in de bovenhoek. En uh, ja, fantastische goal En uh, ontlading al om natuurlijk, dat ja. je toch nog uh, de wedstrijd naar je toe trekt. Toen was het stil op de lange leegte, neem ik aan. Ja, dat was een lange tijd feest. Het was het afscheidduel van, van Anko Jansen. Dat was ook de, de man die de goal maakte, dus het kon eigenlijk niet mooier ja, voor, ja. voor heel veel dan. Totdat we toch in de, in de eindfase het nog uh, omdraaiden. Ja. ja, toen was het veel. Dat is mooi. 2-1 winst. Uh, wel weer rood. Uh, vorige week uh, was het twee keer rood uh, in de wedstrijd tegen MVV En missen jullie de periodetitel? Wat is er aan de hand bij jullie? Ja, ik, ik moet zeggen dat het twee verschillende dingen zijn. Vorige week was een van de twee denk ik ook zwaar bestraft. De andere was terecht. Uh, en vandaag is het gewoon onterecht. En uh, ja, dan, dan krijg je een beetje misschien een beeld van Sparta en een schopploeg. Maar ik vond het deze het scheidsverkeerde beslissing maken. Dus. Ja. Ik moet dat wel voor mijn spelen opnemen voor de vloer ja. van terecht. Nee, maar uh, het geeft ook een beetje aan. V vandaag in de laatste minuut. Vorige week kwamen we niet verder dan 0-0 tegen MVV. Terwijl je een periodetitel in het verschiet hebt. D dan, dan, dan is het toch wat. Dan, dan kun je het niet afmaken, kennelijk makkelijk. Nou ja, goed. Vorige week tegen MVV. Uh, met 11 tegen 11. Uh, hebben we twee hele grote mogelijkheden gecreëerd. En uh, ja, toen uiteindelijk met 9 tegen 11 spelen. Hebben we ook nog één of twee kansen gecreëerd. Vandaag was het eigenlijk ook zo. We hebben genoeg kansen gehad om de wedstrijd eerder naar ons toe te trekken. En ja. ja, dat, dat hebben we laten liggen. En dat is jammer, want daarmee doe je jezelf tekort. En gelukkig hebben we het vandaag kunnen herstellen. Maar tegen twee laat niet meer in de tegenhand. Maar is het iets structureels in de ploeg? Nee, nee. Want die weken daarvoor zat dat juist uh, op het goede spoor. Want we maakten uit bij. Eigenlijk uh, uh, uh, de vma is aan ons. Thuis de we twee wedstrijden uh, gewonnen van uh, Coet en Cambier. Uh, uit het zou te worden. Uh, dus we zaten eigenlijk wel aan de goede kant van de score steeds en, uh, en ja tegen Mpv en M uh, was dat ook minder en vandaag ook dus uh... ja nou ja, nou ja dat... het, het, het is een fijne terugreis toch vandaag het is zeker uh, ondanks het slechte weer is het nu iets wat gaat terugrijden ondanks dat we ook weer uh, een speler kwijtgeraakt door blessure ja. Stekman Ondaa die uh, die een beetje krokje in de bus zit en uh, ja wel uh... Wel goed aangeslagen, dus ja. is dat is wel een Nou, Sterkte met hem. Jullie kunnen in ieder geval weer omhoog kijken. Vierde de, de plekken, inmiddels weer. Uh, zie ik eventjes op de, op de ranglijst. Dus uh, mo mooi de winter in. Ik ga verder met de andere uitslagen met je welnemen. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, dag Michel. Michel Fonck, trainer van, uh, van Sparta over die, uh, over die gekke slotfase tegen Veendam. Er was trouwens een afgelasting vandaag in de Eerste Divisie. Helmond Sport tegen AGO-VV ging niet door. Wij denken slecht weer, want het sneeuwt nogal in het zuiden. Uh, wordt op maandag 16 januari ingehaald. Zwolle, de koploper, ja, die maakte geen fouten uh, in de laatste wedstrijd voor de winterstop. Uh, maakte gewoon 4-2 tegen Fortuna Sittard. Niks aan de hand. Os, dat uh, won met 2-1 bij Volendam. Dordrecht, dat won thuis met 3-1 van Go Eagle. Uh, MVV, dat, zo, dat verliest thuis. Met 4-1 van Den Bos. Van Morsel maakt er uh, 2 voor Den Bos. MVV thuis dus verloren. Telstar wint thuis met 2-1 van Emmen. Dan zijn niet alle wedstrijden gespeeld. Zondag is nog de wedstrijd Willem II Kambuur. Uh, maandag dan Almere City FC. Prachtig toch weer die naam. Tegen FC Eindhoven, de nummer 2. Op grote afstand van uh, Van Zwolle. Moeten we wel zeggen: Zwolle 44 punten uit 17 wedstrijden. Eindhoven. 31 uit 16. Ik durf het niet te zeggen. Zwolle, na de winterstop gaan we ze zeker volgen. Zometeen hier op Radio 1 met het oog op morgen. Terwijl ik u nog kan zeggen dat Bayern München zich verzekerd heeft... van de eretitel titel van Want ze wonnen van FC Köln met 3-0. Nog een fijne avond. Hoe word ik wakker in één nacht? Het is een nacht die je normaal alleen Haal met Wim Brans de nacht door, rechtstreeks vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Luister zometeen vanaf twee uur en kom alles te weten over liefde, dood, vrijheid en het kwaad. Maar vannacht beleven we met jou. Hoe word ik wakker in één nacht? Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.